Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de feeststemming na de WK-overwinning van Marokko omgeslagen in een grimmige sfeer. In Amsterdam verzamelden honderden mensen zich op een plein en staken vuurwerk af. De politie heeft daar ingegrepen. Volgens de zender AT5 zijn er meerdere mensen opgepakt. In Den Haag begon het opgewekt en werd er eerst nog opgeroepen om niet te rellen. Relax. Je hoort harde knallen van zwaar vuurwerk. Het feestje maakte al snel plaats voor onrust daar. En er zouden meerdere mensen zijn opgepakt. Eén agent raakte gewond. En in Rotterdam zijn stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De ME heeft daar de railschoppers uit elkaar gedreven. En we blijven even bij het WK want de bondscoach van België, Roberto Martinez, stapt op. Dat doet hij na de afgang van onze zuiderburen in Qatar. Na het verlies tegen Kroatië vanavond liggen ze er namelijk uit en het was een emotioneel moment voor de bondscoach. That was my last game with the national team and Het is emotional as you can imagine. I can't carry on. <laughs> Sorry. Martinez zegt dat hij sowieso na het WK wilde stoppen, maar dat gebeurt dus wel wat eerder dan hij wilde. En dan een blunder van de VVD. Op de webshop van die politieke partij was korte tijd een meet-and-greet... met fractievoorzitter Sofie Hermans en partijleider Rutte te koop. Prijskaartje 7500 euro. Die actie was bedoeld om meer geld in de partijkast te krijgen. Maar sommige leden noemen het op sociale media een belachelijke actie. De VVD heeft die meet-and-greet na alle kritiek snel offline gehaald... en zegt dat het een foutje was. Maatverband en tampons moeten voor meer mensen met een kleine portemonnee gratis worden. Dat willen partijen in de Tweede Kamer. Volt, PvdA en D66 willen dat er meer uitdeelpunten komen voor die gratis menstruatieproducten. Dan gaat het dus ook over in locaties waar meisjes en uh, vrouwen komen. In, in huisartsenposten, uh, op scholen, uh, gemeentehuizen, uh, maar ook bij de voedselbanken of bij Rode Kruis locaties. Dus echt uh, breed. De partijen willen dat het kabinet met geld komt om meer van zulke initiatieven te steunen. Het weer nu erg koud en iets boven nul. Vannacht kan het ook lokaal gaan vriezen. Morgen bewolkt alleen in het noorden een beetje zon. En er staat een harde wind en het is ook koud met max 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn intussen opgelost. Alleen op de A10 Noord sta je nog vast voor de Koentunnel richting Zaanstad. De vertraging is nog bijna een kwartier.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 Voices in my head Take their hold on me again Was dit en uh, welkom bij het uh, derde uur van deze Alternative FM. En Hoefs is Amsterdam-Rotterdam, hoe je het maar noemen wilt. Want uh, de bandleden komen zowel uit Amsterdam als uit Rotterdam. Uh, dat verklaart dus ook uh, dat hij uh, dat ook in uh, de buurt van Rotterdam uh, wel eens uh, opduikt. bij een aantal radiostations al daar. Uh, dat heeft dat uh, mee te maken omdat. Ik dat al net heb gezegd... dat het DNA van die jongens daar eenmaal zit. Maar er is nieuw materiaal van Hoefs onderweg. En dat ga je komende week horen. Want Ludwin komt 8 december... dat is volgende week telefonisch in de uitzending... om te vertellen over de nieuwe single Late Bloomer... ...die dan een dag later gaat verschijnen. En Ramon zit uh, op de avond dat wij dus die Rainbow Radio uh, gaan uh, doen... ...die top 53, zit hij in het uur tussen 6 en 7. ...want de Leed Bloemer heeft wel degelijk uh, met, uh, iets met de regenboog-community te maken. Dus dat uh, is de reden waarom uh, twee keer uh, Hoefs voorbij gaat komen... ...in krap twee weken tijd. Dus dat uh, is leuke aandacht voor deze band... Uh, dit is een single die ze al een tijdje terug hebben opgenomen, Crash. Uh, wat gaan we doen in dit uur? Uh, als het goed is gaan we praten met uh, Sophie uh, van Hasselt. Want uh, zij heeft uh, ook een EP uitgebracht uh, vorige week. En vandaag is daar een clip bij gekomen. En dan denk je, nou dat gaan we lekker even plaatsen op 3 voor 12 Noord-Holland. Mispoes. Uh, het staat er nog niet op. Uh, ergens uh, staat het wel ergens op een website. Maar het moet alleen nog ergens een vlaggetje omgezet worden. Dus uh, ik, ik weet niet uh, of dat nog uh, vanavond gaat gebeuren... maar anders zal dat toch echt wel morgen uh, gaan verschijnen. Uh, maar we hebben met haar ook een telefonisch interview... en dan is het weer Alternatief FM gerelateerd. Het is ook uh, een beetje dat wij een sociale hart hebben. Want uh, daarnet hadden we Newland die in het tweede uur uh, de uitzending begon... En dat had uh, te maken met het overlijden van de moeder van Alex. Uh, de man achter Nuland. Want de band is tenslotte naar hem genoemd. Maar uh, er zijn uh, nog uh, mensen die in de Lappenman zitten. En dat is de familie Lialing. Van Von Vee. Maar toch blijven ze singles uitbrengen. En dat uh, gebeurt ook met deze. Toon! Tilburg, deze band. En uh, niet zo lang geleden, dus uh, volgens mij uh, aan het eind van oktober... hebben ze dat aangekondigd dat ze een uh, single zouden uitbrengen. Wel twee zelfs. En Voyeurism is de ene. En deze monolith is de ander. En die heb je net uh, kunnen horen. De Docile Boris heten ze. En ze komen uit Tilburg. En de zanger, de frontman dus van de band, is Sjoerd Aarden. En als je goed luistert uh, naar het stemgeluid, dan denk je... Het lijkt wel Robert Smith van The Cure. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk op deze single. Maar goed, daar is het ook wel een beetje mee bekend geworden, deze band. We gaan nog even een stukje verder met de muziek draaien. Tussen 6 en 7 had ik al iets van Shocking Blue laten horen. Dat was niet zomaar dat ik dat deed. Navario Tears was dat nummer. Uh, niet zo bekend nummer van uh, Mariska Veres... en haar vrienden destijds van Shocking Blue. Er is er nog maar eentje over. Dat is Robbie van Leeuwen zelf. En ik heb ook heel stiekem in uh, een van de, de aankondigingen... van uh, de singles die toen uh, uitgebracht was. Niet zo lang geleden. Uh, die verwijzing ook naar Robbie van Leeuwen gemaakt. In, in de hoop dat hij dat artikel op 3 voor 12 Noord-Holland zal lezen. Want er is een dame... ...in het land, uh, in dit land... En die komt uit Volendam, heet Michel Tuip. Komt van de band Lorem Ipsum. Mensen waren van de week bij Kink FM te horen... ...en ik hoop dat ze het daar ook uh, gezegd hebben... ...dat die stem verdacht veel... ...op die van Mariska Veres lijkt hoor... ...van uh, Michel Tuip. En dat is heel goed te horen bij Lessons in Living. Desolation Blues, deze band uit Amsterdam-Alkmaar, dat is dus in de buurt van Lorem Ipsum uit Volendam. Devil's Road, daar waar Lorem Ipsum het heeft over de, de lessen in het leven, heeft de Black Operator het over de duivel en de dominee bij elkaar in één auto. En dan wordt het een hele gedenkwaardige rit en daar gaat dat Devil's Road over. Um, van de wijk ook weer trouwe vrienden die ons altijd uh, weer het uh, nodige toesturen: Eruption Artistiek. Want ook zij hebben een nieuwe single. En die moet nog gaan komen op een EP-Icon. Want dat uh, is het, uh, de bedoeling. En Bas van Splunder is altijd heel erg trouw. En dat honoreren wij ook, want hier is die Eruption Artistiek. En mooi. Wat zeg ik? Gaga heet dat nummer. like Wel uh, heel erg uh, bijzonder wat ik uh, vorige week ineens in het een en ander toegeworpen kreeg. Uh, dat, uh, dat is altijd de mailbox uh, van 3 voor 12 Noord-Holland. En daar zat ze toen ook al in, want uh, toen was de EP aanstaande en uh, die is inmiddels uh, verschenen. En dan heb ik het over Sophie van Hasselt, uh, Walnut Tree, hoorde je net... En uh, het is toch wel een beetje een druk jaar voor Sophie. Want uh, ze is een van de mensen die uh, deel uit heeft uh, gemaakt van de popronde. Dat is zo'n uh, rondreizend muziekfestival. En ze heeft nu tijd om ons ook een beetje tevoort te staan. Want we hebben haar aan de telefoon. Goedenavond Sophie, Hey, goedenavond. Ja, toch drukke tijden denk ik uh, voor jou, of niet? Ja, het was wel behoorlijk druk. Ja. Het is nu uh, allemaal achter de rug, de hele popronde. Maar... Uh... Ja, het was wel even een ander leven, ja. Ja, uh, wat, wat vind jij van, uh, van de popronde zelf? Uh, vond je het leuk om uh, uitverkozen te zijn? Ja, zeker weten, want ik had nog nooit echt opgetreden voor mensen met mijn eigen muziek. Dus dit was echt perfect om, uh, ik heb denk ik nou, 15, 16 keer opgetreden. Dus dat is echt superveel ervaring opgedaan en uh, ja, hmm. daar was het zo fijn voor. Yeah. Ja, want uh, jouw muziek, dat is ook heel bijzonder. Omschrijf het is. Ja, dankjewel. Ja, het is heel erg uh, uh, vrolijk, denk ik wel, veel eigenzinnige beats die eronder zitten. En, mm. uh, maar ik schrijf wel vaak over dingen die wat minder leuk zijn of die ik lastig vind, uh, die ik mee heb gemaakt. Maar ja, ik zit altijd in een jasje die, die wat vrolijker is om er op die manier wat uh, beter mee om te kunnen gaan. Ja. Ja, ja want, awesome. want ik, ik, ik zie ook bijvoorbeeld op je website uh, dat je een, uh, ja, een soort mode-videograaf -video bent. Zeg ik dat goed? Ja, ja. ja dat is eigenlijk mijn, mijn werk naast muziek. Dus uh, um, ja, ik maak video's voor, voor modebladen of voor de bijenkoor, voor, voor folk, dat soort uh, mode dingen. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik heel leuk om te combineren, want ik kan het ook wel goed gebruiken voor mijn muziek, die veel ja, dat... skills, om eigen clips te maken en zo. Ja, dat ik... uh, ja die combinatie is echt leuk. Ja, dat heb ik gezien uh, met uh, de beelduitingen, hè, die je uh, bijvoorbeeld op je Instagram en bijvoorbeeld dus ook, ja, her en der zie ik dat dan, verschijnen. Ik denk, ja, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat combineer ja. je dus wel. Ja, zeker. Ja, dat wil ik ook wel altijd blijven doen denk ik. Ik vind het best wel leuk, die afwisseling. Ja, komt er dan eigenlijk iets uh, van twee werelden bijeen? Ja, zeker. Ja? Ja, vind ik wel echt. Ook vaak voor, uh, voor de video's maak ik dan mijn eigen beats uh, voor onder die modefilmpjes. Dat niet in ieder geval niet stopmuziek uh, hoef te gebruiken. Ja. Dat is de, ja, het komt heel goed samen. ja, wat, wat, uh, ja, wat, maar heb je daar ook, uh, want dat is niet zo, maar uit de lucht uh, komen vallen die, die belangstelling. waar komt dat vandaan? nee, ik heb, uh, nou vroeger was ik ook altijd wel bezig met de camera, echt dat vanaf het pleintje van en veel uh, fotoshoots met vriendinnen en uh, toen ben ik mode gaan studeren op de Amfi modeschot. dus mode met branding en daar komt eigenlijk ook wel heel erg in terug. dat dus ik het best leuk vind om die beelden vast te leggen in plaats van uh, uh, bij een uh, office werken om, om campagne te brengen. Voor het wel leuk om het te maken zelf. Ja. Dus uh, ja. Dus het, het zit er eigenlijk wel als jongste jongsgevaar in. Ja, ik weet, zit je in een auto of zo uh, nu? Ja, klopt. Ik zit in de auto. Ja, anders kon ik, ik kon het uh, laten combineren. Hoor je het <laughs> nee, Ja, ik, ik, ik heb het idee dat je ergens op de snelweg en op de A2 ergens zit of zo. Maar goed, maakt niet uit. Ja, uh, klopt. Ik zit in, <laughs> in de, op de snelweg inderdaad. Ja. <laughs> Ja, dat maakt niet uit. Je bent af en toe... even, maar nu ben je weer gewoon goed te verstaan... hoor. maar dat zal dan met de, hand, de hands... vrij... nou ja, goed, noem maar op. Dat is heel Even nog even doorgaan... want als ik ook op jouw website... maar dan weer dus uh, muziek gerelateerd... omschrijf je jezelf als een... modern bloemenkind. Wat? Ja, wat, wat heb je met, met, met de tijd... Van, van het verleden? Want... Daar komt het dan toch uh, wel vandaan? Klopt. Ja, een vriendin van mij die, had ik gevraagd of ze iets over mij wilde schrijven, want dat is toch altijd wel moeilijk om je eigen bio te schrijven. Mm -hmm. En die zei dat ik, uh, dat ik heel erg dat ik deed denken aan de jaren zestig, de manier van leven, hoe ik in het leven sta, is heel vrij en uh, ja, eigenlijk een beetje door een rosse bril af en toe wel het leven bekijken. Yeah. Um, dus ja, dat hedo is heel erg uit die tijd, de jaren 60. De Beatles, uh, Flower Power. Ja, um, yeah, dus dat komt heel erg terug, maar dan in een modern, uh, modern jasje. Ja, want, is waar, uh, ja. Ja, want, want uh, het is ook figuurlijk, wat je ook uh, daarin uh, beschrijft. Uh, je, je eet je eigen uh, brein op. Ja, precies. Ja, <laughs> ja dat uh, was van mijn vorige EP, dat was uh, Eat My Brain. En toen ging het er eigenlijk over dat ik, uh, ja, ik had last van paniekaanvallen. dat was in de tijd van corona dat gewoon af en toe uh, ja, je bent veel alleen en je hebt veel nadenken en is veel in je hoofd ja. en uh, af en toe werd het een beetje te veel en uh, af, ja, ik wilde daar wat over schrijven en toen dacht ik mezelf eigenlijk ik zit in mijn kamer op ik mijn eigen brein uh, aan het opeten dat mm. uh, zo gek werd eigenlijk um, maar ja, het nummer zelf is heel erg en uh, heel grappig eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus je hebt eigenlijk als het ware van, van jouw jou eigenlijk... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Je paniekaanval. Ja. Heb je je kracht eigenlijk uh, gemaakt? Zoiets. Ja, precies. Ja. Um, ja. Nou ja, dan komen we uit uh, met, uh, met, de, uh, met de laatste EP. Daar staan maar drie nummers op. Maar ja... Uh, een EP Ja, het is een klein uh, EP'tje geworden. Vol 3, die hadden we net uh, laten horen. Die heb ik vorige week ja. ook uh, gespeeld. Maar uh, vandaag is er een videoclip online gekomen en ja. die heet Why Care? Klopt, ja. ja waar gaat het en over? Het, uh, vandaar, nou, um, eigenlijk dat ik een beetje naar de wereld keek door de ogen van een alien. Um, ja. <laughs> dat ik eigenlijk de normaalste dingen die we elke dag doen eigenlijk ga bevragen. Mm -hmm. Dat we allemaal in de metro zitten naar werk toe of uh, Hardlopen op een loopband in plaats van buiten in de natuur, echt de normaalste zaken waar wij helemaal niet naar omkijken. Dat ik daar eigenlijk weer opnieuw naar ging kijken, of hoe een boom in is, een boom wordt, of uh, waarom een slak geen geluid maakt, dat soort gekke vragen, mm -hmm. waar je normaal nooit bij stilstaat. Um, ja, daar gaat het helemaal maar eigenlijk plakker. allemaal levens is plakker. Ja. Ik, ik heb al een klein deel van die videoclip uh, gezien, maar je ziet er ook een beetje blauwachtig met puntenoren eruit. Dat is net uh, ja. de vrouwelijke equivalent van uh, mevrouw Spock, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ik ben een alien uh, geworden. Ja, ja. ja. Um, nou ja, goed. Um, Staan er nog even uh, nog wat, uh, wat dingen voor jou op stapel de komende tijd? Uh, nou, ik heb net een hele leuke show gehad in Paradiso. Dat was eigenlijk een beetje de laatste, dat was een voortprogramma. Dat was echt uh, wel een droom die uitkwam. Mm -hmm. En nu is het eindelijk, uh, ja, even wat rustiger, even weer ademen. Uh, er lopen wel wat dingetjes, maar dat is nog niet bevestigd. Dus dat uh, wacht ik nog even weer netjes af. <laughs> maar ja, uh, yeah, een heel mooi jaar gehad in ieder geval. Oké, okay. dan gaan we hem laten horen. Hier is Sophie van Hasselt met uh, Why Care. My head spins in circles, I cannot sleep Overthinking takes the lead I wonder why I feel like life Can't be black and white Am I awake or in a dreamlike state? She grows into a tree, and a grain of sand becomes a beach I don't know what to do, I don't know what to think From time to time I understand that living life just don't make sense I hate the speed of light, my change in time simulated life Upside down, wondering how snails don't make a sound I could be alive or I could have died Like a fish on dry, I go through life How long until a sea grows into a tree? Een stout geweest in dat opzicht. Dus ik kan zo met de zak van Sinterklaas mee naar Spanje. Ik heb het wel aan ze gevraagd, maar ik heb geen antwoord verder meer teruggekregen. Dus ik ben stiekem uh, toch zo brutaal geweest en zo vrij geweest om de nieuwe Holingsloot te laten horen. Een colored, morgen komt die uit. Uh, ik hoop niet dat ik, dat ik die jongens daarmee uh, voor het hoofd heb uh, gestoten. Uh, uh, ze hebben in de regel zeggen ze. Gang. Dus ik denk, nou, uh, dan uh, doen, we het, uh, stiekem, uh, doen we het een keer stiekem, doen we het één keer zo. Uh, maar de volgende keer, als het uh, dan net niet de bedoeling is... dan zeg ik, spijt me, maar, maar, ik heb het uh, nu uh, maar een keertje gedaan. Um, vorige week is dus uh, de EP van uh, Sophie van Hasselt uh, verschenen. En Why Care, daar is er vandaag een videoclip van. En daar heeft ze net uh, de uitleg over gegeven in een telefonisch gesprek. Rats and Daggers zijn herrieschoppers uit Utrecht... Maar wat denk je van dit clubje? Dit is net zo uh, hard. Velveteen Rabbit met My Stitches Itch. Hope you have fun. Going back to yourself, I am done. Through my trust in your hands, I was wrong. Don't don't say that you love me. Everyone just thinks about themselves. What got into me thinking you were something else? Now that you perceive it's melting on the floor. Oh my god, I wish I didn't love you anymore. Everyone just thinks about themselves. Something else Now that your facade is melting on the floor Oh my god, I wish I didn't love you anymore So nothing is left You just ghost me when I got depressed Darling, save yourself, I'm mental in my head Right? Don't say that you love me Go and put yourself first Leave me bleeding to death, I'm a curse Oh, you never gave me Don't say, don't say that you love me. Everyone just thinks about themselves. Fuck that into me, thinking you were something else. Now that you've been saved, it's melting on the floor. Oh my god, I wish I didn't love you anymore. Everyone just thinks about themselves. Fuck that into me, thinking you were something else. Now that you've been saved. Mooi hè? Dit zullen ze waarschijnlijk ook op 22 december doen. Low addicts is dit. Daarvoor hoorde je Kind Human met Don't. En daarvoor Velvet Rabbit, de herrieschoppers uit Utrecht. Met My Stitches Itch. Um, daar zijn we mee aan het eind van deze Alternative Femme gekomen. Nu al. Ja, we hebben nog 6,5 minuut. En één keer in de zoveel tijd, dan heb ik die aandrang om een majestueus nummer uit 2012 te laten horen. Want normaal gesproken is Francis' album bleek de afsluiter. Maar dit keer is het weer Alaska tijd. Want dat komt van het album Actors and Liars. Naar mijn idee altijd het vlaggenschip van het album Never Cry Wolf. Volgende week zijn we er weer. Dag!